een kans op regen, de rest van het land droog bij een graad of 11. Dit is de van de ANWB. Er staan lange files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Buntschoten 11 kilometer. A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Knopend Zaandam 7 kilometer. A9 ook maar Amstelveen bij Knopend Raasdorp 5 kilometer. Verderop richting Diemen bij Knopend Holendrecht nog eens 5 kilometer.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 ...van Zandvoort op zaterdag. Met de pressen die de bent, Je hoorde, hé hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. Nou, we zitten weer live in de studio aan het Gastelspijn. Vorige week natuurlijk bij Café 4 bij de 30 van Zandvoort. En nu weer vanuit de studio. Goedemiddag. FM. voor Zandvoort en de regio. En inderdaad, drie uur lang uh, op zaterdag vanuit de studio. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, we zijn, we, zijn weer. Weer. we zijn er weer. We zijn er weer, we zijn er weer. En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 Six and without a sense of feeling and this Een ruige Albert-Jan Vos tegenover mij. Dat hersenplaat van Nickelback. Je hoorde, how you remind me. in een eentje van alweer vele maanden geleden. Wat dacht je van die plaat daarvoor uit 94, Albertjan. Six was nine was dat. En drop that beautiful. Maar Nickelback komt het eind van het jaar naar Nederland. hè?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 De zijn in de gemeente Zandvoort het laagst in de hele regio. Zandvoort is weliswaar niet in alles het goedkoopst. maar per saldo is men veel goedkoper uit dan onze gemeenten in de buurt. Zoals Haarlem, Bloemendaal, Heemsteden eh, of Haarlem en Liede. Maar zijn dat nou vergelijkbare gemeentes? Want die zijn toch niet te vergelijken met Zandvoort? Uh, elke gemeente is te vergelijken. Ja, ja maar kijk, het eh, gaat erom wat je betaalt. Ja, maar ik, ben dus, ik heb ze na, even nagevraagd bij ons in Borger. Oké, dat? dat ligt ergens in Drenthe. Ja? Nou, dan zijn we een stuk goedkoper in Borger hoor. Ja, dat begrijp ik ook. Maar kijk, wij zijn het. Zeg ik van we zijn weer te vergelijken met Haarlem-Bloemendaal, Heemsteden en of Haarlemiden. Als we ons nou gaan vergelijken, vergelijken met borger, dan zijn we duurder. De buurtgemeente, daar gaat het om. Oké, okay. goed, maar dus... heb, jij al, heb jij alles al betaald? Uh, nee. nee dat doe al... ja, dus, uh... doet het in Ja, dat doet in termijnen nou ik heb hem op 29 april liggen. Vind je het goed? Ja, is helemaal goed. <laughs> Oké, okay. we gaan door met de muziek. Hier is de muziek van de Temptations.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 Ook werd er een uitzondering gemaakt op de tabakswet. Terwijl het doel van die wet. On, juist het doel van die wet ondermijnt. als van al dus van den Oetelaar. Zo'n honderd belangstellenden artsen en horecaondernemers... hebben de zitting gevolgd in de rechtbank. Clean Air Nederland verwacht over zes weken de definitieve uitspraak. Nou, we zullen hem afwachten. en verder zeggen we er helemaal niks over. Oké. Okay. Beter. Ja. We zullen aan het zwijgen ertoe dus. Zo is dat. <laughs> Zo dadelijk om half drie het weerbericht met lex van de horen we zijn blij dat hij weer terug is in de studio maar eerst deze Single uit 1994. je Josunen door en Nena Cherry in 7 seconds. Nou, het is half drie geweest, tijd voor het weerbericht. Zie je het weerbericht. Ja, ja, Daar zeker. Is die weer. Daar is weer, Lex van der Welkom thuis, welkom thuis. Ik heb weer uh, voor een half jaar een contract getekend. Kijk, ja, dat doet goed. Wel. Dat waren zware onderhandelingen. We zitten aan me vast van de zomer. Uh, hoe lang hebben die onderhandelingen wel niet geduurd? Want wanneer, je vertelde net wanneer je voor het laatst in de studio was geweest. Dat, was, wel, was dat 17 augustus, was dat geloof ik. Oké, okay. nou, de, de onderhandelingen hebben we even op zich laten wachten. Maar ja, hij ja, is er weer. Ik ben er weer. Nou. Dus we gaan gewoon weer uh, de zomer tegemoet, jongens. Dus ook het mooie weer, uiteraard. Dus ook het mooie weer, maar het is, het is even...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 Winterse neerslag? ...winterse neerslag? Gaat dat sneeuw betekenen of zo, nee toch? Nou, uh, een natte sneeuwbui of een hagelbui en, en, en dat soort... Uh, nou, uh, hij doel? is er weer, na, hij nou, is uh, er uh, weer. Het <laughs> <laughs> begint lekker. Het moet wel zo doorgaan. dan <laughs> staat een zwakke tot matige westelijke wind... ...en de temperatuur die zit overdag rond de 9 graden... ...maar die gaat s'avonds wel echt uh, duikelen... ...en dan heb je die kans op die winterse neerslag. Overdag kan het gewoon regen zijn. Ja. Dat verandert, want in de tweede helft van de week dan hebben we periode met zon en fris weer en er is kans op nachtvorst. Ik weet niet of ik hey, heb, jij je het ge heb jij dat gehoord Rob? Nee nee nee. nee ik nee, ik, nee. ik, ik, ik, ik niet. Wat zei je? Nachtvorst. Nachtvorst. Oké. Okay. Heb je plantjes buiten gezet? Ja. Dan moet je naar binnen halen. Ik zal doorgeven, ja, dat wordt weer krabben en de waterleiding afsluiten. Maar hoe, hoe gaat dat spreekwoord ook alweer? In april? Apriletje zoet. Brengt de dikwijls nog een witte hoed. Kijk, prozaïs is die ook nog, hè? Ja, Geweldig. Ja, ja, ja. Ja. En uh, ja, ik had eigenlijk een vraag verwacht van uh, hoe gaat het met de pauze worden. Hoe gaat het met de paas worden? Oh, Kijk, goed. hij wordt wakker, hij wordt wakker. Ja, ja. <laughs> nou, daar kan ik heel kort op zijn, uh, Rob. Het, de paasdagen die wordt uh, cool en wisselvallig.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 Ja, is dat niet Koninginnen, toch? Koninginnen, goed. In één keer goed, in één keer goed <laughs> Maar oké, okay, ik hoop dat, uh, nou ja, je begin, dit is je eerste keer je weer, je live je, je weerbericht uh, En uh, ik hoop, als je dit nou één keer voorleest, vind ik het prima nee, maar moet, ik, ik, ik herhaal het niet je herhaalt het niet, hè? Ik herhaal het, maandagochtend wordt het geloof ik herhaald, hè? Ja, maandagmorgen wordt het herhaald, ja, ja. Okay. Volgende week, dan is hij niet in de studio, zit hij gewoon weer op strand, nou, toch, Lex? dat is Pasen, toch? Ja, dat is Pasen Nou, dan is het niet zo vallen, Ja, nee, joh, dat kan allemaal nog veranderen Oké okay.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 En we gaan naar uh, Jop Verres toe. Jop. Ja, tweede minuut van de wedstrijd Manneke tegen SV Zandvoort. Um, die Koper we een hele mooie steek. Pas Bulevissen komt erin en scoort. Zandvoort leidt 2 minuten met uh, 0-1. mensen. Is hier de plaat die we speciaal voor weerman Lex van de Hoorn draaien. Kruidhuis van Stad in Wedderweetje. Gevolgd door Tavares en hoe dan is. Na nou, bijna kwart voor drie geworden, we gaan over naar het voetbal. Word juist op. Jan Fries van het SV Samford staat nog steeds voor? vraagteken? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, moet ik het dan. Uh... Zandvoort, zo gezegd. En, uh, het zijn altijd twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. En de ene keer winnen we hier, de andere keer winnen zij in Zandvoort en andersom. Het is zijn altijd heel, heel spannende wedstrijden. En nu was het al in de tweede minuut raak, want uh, Zandvoort was zijn de eerste, beste avond bezig eigenlijk. En toen uh, kon uh, Patrick kopen, dan kon de bal heel mooi in het stukje geven naar uh, de Visser. En die blies er wel weg mee. Maar die zit hem net in de, in de hoek, dat de keeper echt niet meer bij komt. En Zandvoort leidt weer met 1-0. En is er redelijk goed bezig. Veel op de, op, de, op de avond zelf verdediging van het vermoedelijk Net uh, ook nog een, een hele trouwens van Max Aardewik. en Het kwam helaas op de lat, ging omhoog en in plaats van hem naar beneden. Dat is dan jammer natuurlijk. Maar dan moet je een beetje massa bij hebben, dat soort dingen. En nu is Monnikendam dan in de aanval bij het doel van Boy de En ik weet niet wat hier gebeurt, want die scheidsvitter staat de hele tijd op te wijzen. En nu fluit hij dan uiteindelijk. Dus op de je of van Monikendam. Dus ik kan er nog bij praten. Um, Billy Visser is er weer. Die was vorige week geschorst. Uh, Jan Sonnveld is er niet bij. Wel uh, erbij is uh, Max Aardewijk weer. Die uh, is uh, een beetje aan het pakken laten. De laatste tijd, die staat gelukkig weer uh, op het middenveld en ook Boy de Fit is weer aanwezig. Uh, dat zijn eigenlijk zo'n beetje de, de, de, de, de vooruitbieten. Uh, uh, Zandvoort staat totaal uh, op de ranglijst, op de zesde plaats. En Monkendam uh, achtste. Dat dus zit vijfde de is. Maar wat wel heel belangrijk is, in de derde periode staan beide ploegen gelijk. Hebben uh, ze dus, uh, uit vier wedstrijden zeven punten, altijd maken ze nog aanspraak op eventueel die derde periode. Die doet dus ook Zandvoort. Daar komt een heel mooi voor in de corner en uh, die met werd nagekopt. Ik schrijft nu eventjes uh, hier uit Melkendam. Stom verblijft al maar twee minuten met 0 -1. Volgens mij wordt het een hele leuke wedstrijd. En Jan Fres houdt hem voor ons in de gaten. Hier is al de liefste. Ben op en kijk ademloos grond. Wat is het mooi, ik kom woorden te komen. Ik wil alles zien op aarde, horen. Mijn benen me dragen, ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen, woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oorwouden ademen, zie bronnen in kleuren, een regenboog onder de zon. Maar ik hoor ook een zacht geklaag en ik ga slapen. De stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee. Luister terrie, man, naar de pijn van de dieren, het verscheurend onhoorbare nee. Luister terrie, nergens vandaan een waterval zingt onder luchten en vogels en ik ik kan ze verstaan maar een aas schier op de loer heel ruimte en macht hij neemt, denkt niet aan geven niemand heeft hem iets verteld en hij heeft nooit iets gevraagd luister al is het maar even ik hoor nog veel Zacht geklaag en ligt wakker met de vraag luistert er iemand naar de stem van de boom?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 We gaan nog even kort zo vlak voor het nieuws en weer van uh, drie uur over naar Jop. Jop. Ja, maar Zandvoort toch echt wel het betere van het spel heeft de laatste tien minuten, denk ik toch wel. Hè. Als juist eerst mocht uh, Pieno de Roos uh, vlakbij het 16 meter gebied een het schot nemen, die ging een metertje of... Nee, nee, nu niet eens. Een halve meter ging die laatste uh, het paal anders al Zandvoort in uur zat nu ook weer Zandvoort. Vol, die dreigt te het en die houdt hij nog wel daar net al vast en die ging vlak tegen vallen. Het is, is de bal kwijt. Oké, okay, dat had nog niet moeten maar hij moet spelen. Kwartse is was vrij naast hem. En maar je weet, we weten ondertussen hoe hij reageert. Hij wil graag eh, voor zijn eigen gewin gaan. En dat mag een dan natuurlijk wel ook. Maar eh, dan moet hij het ook wel goed doen. Bij nou, de vallen, Bij Zandvoort nee, er is dus voor een vrije schop. Er werd een andere training gemaakt op een speler van Molokkerdam. Ik kon het niet goed zien, dat is bij mij de, helemaal aan de andere kant van het veld. In ieder geval ging de vlag van de assistent scheidsrechter de Gerard van die begint omhoog. Maar en, oh, er wordt ook inderdaad voor gefloten. Het is dus buiten spel Zo Mag niet vrij stop nemen aan de rand van het 60-metergebied. Is ondertussen gebeurd. Petrik koper, Petri naar links. Uh, daar staat de nee, mensen, die kan niet goed bij die bal komen. Dus dat betekent dat de bal over de zijlijn gaat en Monique dan mag gaan gooien. Op de helft van Zandvoort uh, beginnen nou dan een beetje, klein beetje druk te komen. Voorlopig is die bal nog steeds in de handen. Die moet gegooid worden, is slecht gegooid Maar de macht van de schijn staat er blijkbaar. En Zandvoort kan je hem afpakken. Dus Max aardig. aardwerk probeert de berg te bereiken. Hij kon er niet bij. Niet weer. Nee, de bal wordt nu weggewerkt uh, richting het Zandvoortse doel door Monniker dan. En daar staat uh, heel gedecideerd, staat daar, uh, uh, Kalus te verdedigen. En dan gaat Zandvoort weer proberen die bal te pakken te krijgen. Lenners, je die, die, die, die pakt hem zo maar af. Keurig gedaan. Echt uh, helemaal mooi. Er uh, is ook helemaal geen, uh, geen lichaamscontact, ondertussen was er wel een slechte bal op berg en berg raakt de bal uit. Weer Lenners, Lenners, daar moet hij tussendoor gaan. Geef hem dan, geef hem dan. Kom op, hij uh, gaat lopen. Hij uh, gaat lopen, maar hij, hij heeft een bepaalde snelheid. En daar kan de jongen niet aan doen. Nee, hij raakt wel de voeten van Lemmus Die stuigelt over die voeten. De Standfurt mag de hoogte van 16 meter de bieten zij dus stop nemen. Ik weet alleen niet of we er nog tijd voor hebben, maar misschien dat het snel kan. Ik heb geen flauw idee. Even heel snel dan, Jap. Ja, ik hoop dat hij hem snel gaat nemen berg. Die gaat kijken. Nee, we, we, we, we, we, ja, het gaat tot de bal komen. Hoog in de Doermond. Daar staat niemand zand Zandvoort. En daar is toch echt dat je Max Adenwerk. die gaat op in, je zet je in het gebied in. En je houdt het lees. En dan, dan doe je het heus. Nee, tot de Zand is nog steeds aan.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 Mark Visser met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is zeer kritisch over het plan van staatssecretaris Steven om medische gegevens van verdachten van zware misdrijven te openbaren. Steven wil dat rechters in sommige gevallen het medisch dossier van verdachten kunnen inzien als ze niet meewerken aan een onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Zo moet toch vastgesteld kunnen worden of een verdachte psychische problemen heeft. De Kamer vindt dat een inbreuk op het medisch beroepsgeheim. Russisch passagiersvliegtuig met 43 mensen aan boord is kort na vertrek neergestort in Siberië. Er zijn volgens hulpverleners zeker 32 mensen omgekomen. Propeller vliegtuig verongelukken kort na vertrek uit de Siberische stad Tsoemen. Het toestel van maatschappij UTR was met de 39 passagiers en 4 bemanningsleden op weg naar de oliestad Surgut, ook in Siberië. Na de crash vloog het vliegtuig in brand. Bij de verkiezingen in Burma heeft de oppositieleider eh, Aung San Suu Kyi naar eigen zeggen, een monsterzegen gebaald. Van de 45 parlementszetels die te verdelen waren, zouden er 42 naar de Nationale Liga voor Democratie zijn gegaan. De winst is symbolisch, invloed van de militairen in het parlement blijft onveranderd groot. De officiële uitslag van de tussentijdse parlementsverkiezingen wordt over enkele dagen verwacht. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in de groep landen die zich de vrienden van Syrië noemt. Die groep van ongeveer 80 landen vergaderde gisteren in Turkije. De opstandelingen hadden gehoopt op wapens, maar die komen er niet. Vooral westerse landen zijn tegen bewapening van de opstandelingen. Ze zijn bang dat de wapens in verkeerde handen vallen. Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar een steekpartij in Maastricht. Gisteren verwonde een man zijn ex-vriendin en pleegde daarna zelfmoord. De man had de dag ervoor op het politiebureau een gesprek met de vader van de vrouw. De politie zag toen geen aanleiding om in te grijpen. De commissie gaat beoordelen of de betrokken organisaties hun werk goed hebben gedaan.